We gaan verder. We gaan een beetje verder met de zoger. De rechterkolom, De regel 34. Uh, na de komma, Oma Friatam. tam. Miele hoogma. En, en, en die verhindert hen. Die hier uh, om chogma te ontvangen. Dan kunnen ze chogma niet ontvangen. Die hier is nu afgedald onder de, de borst. En dan kijk okay, nou ten aanzien van het siluet zien we ook precies hetzelfde. Dat daar het siluet als het ware is. Boven. Boven tot zelfs tot de borst kunnen we ook zeggen. En dan onder de borst hebben we dan bria. Yitzera en Asiya, oftewel Briya is Bina, Yitzera is Zeyranpin, and Nukwa is Malchut, is, de Bina Zeyranpin en Malchut, als het ware Bine de Atsilut, ook zijn afgedalt gezakt uit het hoof. And so hebben we ook ok, de ware Briya, Briya what does Wat betekent de Bria Yitzera, wasia? Ook net zo, so, dat het Bina Zeyranpin en Malchut die zijn naar beneden gedaald, van, ten aanzien van de hele wereld, Iedereen ziet het, ten aanzien van het binnen het zeloet, hebben wij ook, tot, of alleen maar het hoofd, of kunnen wij zelfs, qua, qua, qua, qua krachten, kunnen wij zeggen ook, tot de chazé, hebben wij dan, als het ware, de atzeloet zelf, en dan hebben wij, onder de gaze, hebben wij dan, Oftewel, boven de... Nog een keer. Boven de chazé hebben wij keterhochma. Oké, okay, dan bina is ook, is ook... Maar Bina is als het ware uitgestapt. Maar het is... De werking daarvan is nog niet... Uh, er is nog geen massag. Massag staat alleen in de, in de borst. Dus dat is... Kunnen we zeggen... Tot de, tot de, tot de borst... In het is is het zelf. En onder de... Borst tot de, de parsa van het siloed zijn dat uh, binaziranpin en malgoed van het siloed die, die dus uit het hoofd zijn gekomen, uit het uh, ketterhochma zijn gekomen te staan. Net zo, so, en zo so, ook ten aanzien van de, wie de hele wereld, dat siloed is Brijaït Seravasiya, ja, zijn ook de drie sferoten als drie sferoten, drie werelden als drie sferoten die. Wilden, die uitgestapt, die uitgegaan zijn, Brijaït, Seravacea äh, äh, is binnen het Jantine goed Duidelijk, precies hetzelfde. Dus aan het einde van alle tijden wordt het ook precies hetzelfde gehad. Wanneer de aan het einde van alle correcties, waar zal dan de Brijaït, Seravacea, äh, die eigenlijk afgedaald zijn van de Absolute, en aanzien van Absolute, is het dan Brijaït, Seravacea, äh, van Absolute. Niet van het sylwet, maar van de werelden. Want, ja duidelijk, het is de hele wereld op zichzelf. Maar als we kijken ten aanzien van alle werelden, vier werelden, dan is Brijaat Serawasia een deel van het sylwet. Ja. Het is wel uh, een lagere deel. Dan zal wel aan het einde der tijden die Brijaat Serawasia, oftewel Brina, ze oftewel Brijaat zullen wel opstegen naar het zielut het wordt het Seloed dan, en dan het Zilut zal wel uh, afdalen naar onder de Asia en dan alleen maar het Seloed zal zijn dus alleen maar de wereld van uh, de wereld zal zijn alleen maar natuurlijk niets verdwijnt. dus al de krachten van Asia Bria etc. blijven wel op hun plaats net zoals die op aarde dezelfde zal blijven net zoals het nieuw is Alleen daar zal wel de andere extra dimensie komen in de waarneming van onze wereld. Dus wat men zegt natuurlijk, de, de dolle hoofd, hoofden van die, van die wetenschappers. Sommigen dan hebben dat een beetje neiging, dat zelfs suicidale neigingen. En sommigen zijn wetenschappers met suicidale neigingen, weet je. Die dan zeggen dat de aarde zal dan vergaan aan het einde der tijden de, de, de, de aarde zal vergaan, of de wereld zal vergaan, al die, dus al die, weet je, al die om strak, om de angst in te boezemen bij de gewone mens. Dan is het handig voor hen om dat uh, te manipuleren. En alles manipulaties in deze wereld, alles. Want houden we er goed. <laughs> en omdat ze kunnen zichzelf niet manipuleren, omdat ze zelf bedroekt zijn. Elke bedrokte mens gaat een andere bedrukken, duidelijk. Dus de, de slaaf gaat een andere slaaf, verslaafd maken. Eigenlijk. En daarom is het alle ellende. Dan zeggen ze dat de wereld zal vergaan. Nee, niet zal vergaan. Deze wereld bestaat, en dat is de middelpunt van de realiteit, van de hele helaal, zal altijd bestaan. Duidelijk. En de mens zal dezelfde zijn. Alleen andere dimensies, andere bekleding zal het zijn. Duidelijk. Wat er bestaat, bestaat, maar dan zal andere waarneming komen. En natuurlijk, de mens zal ook, zal ook ondergaan bepaalde. We weten niet, we willen niet daarover, niemand praat daarover. Maar dat is een andere dimensie. Door de zuivering van zichzelf zal de mens ook de natuur zuiveren. Natuur, ook allerlei vormen van de natuur zullen anders zijn. Dus natuurlijk vervalt als mens. Huh? Dus natuurlijk vervalt als mens. Als, als, als, als mens. De natuur wordt dat, de natuur, wordt, de natuur zal worden veel hoger dan de mens nu. De dier, dieren van de toekomst, van de komst van de machine, machine zullen al zo verfijn zijn, zullen de zuiverheid, zuiverheid, zuiverheid verkregen als, als de mens nu nog niet heeft. Ook de dieren waren toen de wetenschappen van de wereld, dus in de tijd van de Adam, toen waren de dieren op een niveau. Waarom? De werelden stegen samen met de Adam. eigenlijk de, de dieren die komen, die kwamen. De dieren komen ook uit de werelden Brija en Ja, Brija en En ook de planten komen ook van asia Dus alle werelden stonden al in de absolute. Bij het, bij het scheppen van Adam, dus bij het van, voor het vallen van Shabbat, alleen maar de zes onderste van de, van de asia die waren nog in de plaats waar nu Bria is. Duidelijk. Dus betekent dat alle wortels van die, alle dieren, die ook waren, dat die waren op een zo hoog niveau. Bij het scheppen van Adam, die waren op een zeer hoog niveau. En omdat Adam van de dieren, want in die tijd was het in die tijd, de verbondenheid was zo geweldig gehecht, gehecht dat uh, de hele natuur, alle vier vormen van natuur, alles steeg op samen met de mens. En als de mens, toen de mens uh, zonde beging, en zonde, ik praat niet meer dat woord zonde, dat, ik noem het gewoon dwaling. Zonde is dwaling gewoon. Een dwalende gedachte komt in de mens, dat is het. En, en het gevolg geven aan een vallende gedachte, dat is zonde. Dus dan samen met hem en zijn zonde daalde ook alle dieren naar beneden. Duidelijk. Geen dier durfde ooit, in het begin toen de, toen de wereld geschapen werd, geen dier, elk dier voelde enorme ontzag voor de mens. Liefde en ontzag. En geen dier kon de mens. Aanraken. Want het was van, van binnen hadden ze die geweldige, geweldige uh, ontzag voor de mens. En pas als de mens uh, geen mens meer is. Dus niet het hogere. Niet uitstraling heeft van binnen. Als mens. Dan gaat de dier hem aanpakken. De dier gaat nooit aanvallen de mens. Nooit. Het zit in hem ingebakken. Zelfs als hij honger heeft, gaat hij dat nooit doen. Want dat zo zit het in het programma. Van hem. Als hij dat doet, omdat hij wij ziet, voelt dat hij geen mens is meer. hij kijkt naar een ander, hij voelt dat hij andere is. Zodra de mens gaat zondigen, dan de dier ziet hem. Waarom is het zo? Alles naar overeenkomst, in overeenkomst naar eigenschappen. Als een mens gaat zondigen, wat betekent dat? Dan wordt de mens een stukje... van Elk stukje van wel, telkens, wanneer de mens gaat zondigen... Wordt hij steeds meer en meer... Gaat hij leken op in dier. Ja of niet? Hij gaat een opnemen voor zichzelf. Dier neemt altijd op voor zichzelf. Dier, dier, een dier weet niet geven van geven. Geen dier weet van geven, geven. Dus als een mens ook gaat zich gedragen... Alleen wil ontvangen en niet wil geven... Dus niet wil geven ook om een ander. Dier kent het niet. Dier, een dier kent geen geven om een ander. Alleen de mens kan zich zorgen maken over een ander. Dan wordt de mens net als het dier. En dan de mens, de dier dan pakt de mens. Omdat die voelt wel in de mens dat dit iets is prooi. Dat is net zoals prooi voor hem. Hij voelt wel een beetje dat. Dat wel, maar toch uh, pakt hij hem wel. Ja? Gaat hij hem doden, misschien niet opeten, maar wel doden. eigenlijk, daarom is het ook aan het einde der tijden zal ook precies hetzelfde zijn, dat ook de alle vormen van de natuur ook zullen opstijgen, samen met de mens, en zullen transformaties zijn, waarbij ook de dieren anders zullen leven, en de hele natuur zal heel andere, maar alles zal blijven op zijn plaats, niet dat het in dat een uh, denkbeeldig iets, dat een dat mens, mens wordt dan net als een engeltje, Absoluut niet. een mens wordt blijft, dan zal het blijven hetzelfde als ze is. Maar er zal geen schuldgevoel meer zijn. Geen uh, zal ik het doen, of mag ik het doen? Mag ik het wel doen? Mag ik het niet doen? Geen politiek, weet je? Geen, <laughs> geen spelletje zullen zijn. De mens zal alles ontvangen wat je wil. Maar met al die sporen van die lichtsporen van die uh, duizenden jaren van die, zeg ik dat, van die schermen die heeft opgebouwd. Dus de mens zal niet meer ontvangen iets voor zichzelf. En daarom zal hij alles gevoel hebben, dat alles wat ik wil ontvangen. Eigenlijk. Want wat is belangrijk? Dat de wens om voor zichzelf te ontvangen, dat is de dood in de mens. Dat zal verdwijnen. De wens om voor zichzelf te ontvangen. Dat is de dood. Eigenlijk, dat brengt, dat is eigenlijk ook dat niet de dood is. Dat gevolg heeft. Dood als gevolg, als gevolg heeft. Dat is onze eigenschap. Oké, okay, maar. oké, okay, maar voor zichzelf, ja. Maar, het is ook zo'n eigenschap inderdaad. Omdat de mens, om aan de mens de vrijheid te geven. Om zelf uit zijn eigen beweging om uit zijn eigen beweging uh, de weg naar overeenkomst met de wet met de we om, uh, te, verkrijg, uh, te verkrijgen. Daardoor verkrijg je het leven. De mens zelf moet het doen. Duidelijk. En als wij een andere, als wij een andere we e e e eigenschap zouden hebben, dan zouden wij geen mens zijn. hoeft niet. En als wij stellen dat wij allemaal goed reken zouden zijn. Alleen maar goed doen. Alleen maar uh, wat de schepper zegt, dan doen wij dat. En daar direct verkregen wij dan een lekkere uh, beloning daarvoor. Nu, waar, is mijn, waar, is dan onze, waar is dan mijn inbreng? Wat is dan, wat, waar is mijn individualiteit? De mens pa, wordt pas de mens wanneer ik kan zeggen, Dag schepper, ik heb jou niet nodig. Ik ga daarmee ga afstand nemen van de schepper. Hij voelt dat hij ziet hem niet meer. En dan, vanuit zijn eigen beweging, gaat hij dan weer naar dat contact zoeken. Naar de ware ik. Naar zijn vervulling. Maar vanuit mij, niet vanuit dat ik voor word, mij wordt opgelegd iets. Een dogma. Of doe dat, of doe met je handen, met voeten, et Ook nodig voor kinderen natuurlijk. Voor op, opvoeding nog. Als een mens nog niet is, dan is het natuurlijk nodig. Duidelijk. Dat is wat we hebben allemaal hier op zien. Hier wij alle zien hier op het bord eigenlijk wat er gaat gebeuren. Maar toch zonder kracht van Moshe we kunnen niet bewegen. Ja, dus weinig de Maar de kracht van Moshe zit in elke mens. Ja, ja, dus maar ja in elke Papua zit Moshe. Ja, in elke Amerikaan zit Moshe. Duidelijk. In elke uh, ja, elk, uh, serie naar zit Mosraël. Duidelijk. Natuurlijk dat anderen zouden zeggen: nou wat zeggen, dan? Dat is allemaal uh, goeds, goedspa, zeg je dat? Godspa, ja. Zeg. Het zijn allemaal dingen die niet, niet oké okay zijn, ja, hoe zeg je dat? Maar, ik bedoel, ze willen goederen, goederen zijn. Nee, iedere mens heeft het goed in zichzelf. We gaan verder ik van de je, ja. je zei nog iets over sporen, duizenden. En toen kwam oorlijk er tussendoor, maar ja. ik, je maakte dat verhaal niet af over die sporen. Uh, ja. Naar Reshimot. maar jij ging er niet op door. Ah, dat is natuurlijk bij het einde, bij het einde aan het einde der tijden. Wat is het verschil zelf tussen ons en Adam? Ja, Adam had alles in zichzelf, maar was niet zijn verdienste hij moest alleen dat doen en dat onderste gedeelte van hen hij moest niet aankomen daar hij wel, was wel aangekomen daar naartoe, hij gezondigd alles, maar bij ons zal het zijn dat wij alles zullen doorlopen alle correcties zullen doen alle leid wat, wat allemaal erbij hoorde, zullen wij alle, alle schermen zullen massagiem, schermen zullen opbouwen al die sporen van al die correcties bleven altijd leeg. Waarom? Niets verdwijnt in het geestelijk. Alleen zal er iets anders zijn. Aan het einde. Want van al die kleine correcties die wij doen en gedurende alle zesduizend jaar en ook in één ziel in de hele mensen. Al die, die correcties die nu alleen, alleen maar hokken, hoe zeg ik het? Alleen maar zo'n niet vloeiend zijn. Nieuw zijn. Alleen die correcties hoe? Ik doe een beetje correctie. En dan weer volgende. Nog een keer. Nog een eentje correctie. Zo'n. Hokkig. Ho ho Schokkerig. Huh? Schokkerig. Schokkerig. Precies. Huh? Schokkerig. Ja. Zo'n beetje. Zo net als schakelingen van de auto. Op, op. Maar zo. Dan, no, die. Eensschakeringen. Eens Schakeringen. Van die. Van die. Ja. Van die. Van die. Van die correcties. Ja. Nieuw. En daarom is het nu nog niet continu, ja, niet continu, het is niet, niet vloeiend is. Maar aan het einde van de, van de, van de, van de tijden, dan komt dat het licht van de ketter. Dat is de machine. En dan worden al die kleine correcties die allemaal gedaan waren, die worden dan verbonden door dat licht in vloeiende lijnen. En dat zal natuurlijk dan brengen iets met zichzelf mee dat de dat absolute volmaakt heet. Waarbij wij geen hoofd meer zullen hebben. Natuurlijk, de hoofd blijft wel, maar wij zullen niet meer nodig hebben, nodig zullen, niet meer nodig zullen hebben om na te denken, berekeningen te maken, etc. Wat betekent dat? Al het licht van het hoofd zal binnenkomen in ons lichaam. Nu hangt alleen in mijn hoofd. Het Leuvendeel nu nog hangt in mijn hoofd. Eigenlijk Voor de P. Ja, voor de P Bij mij hangt het nu. En nu kan, kan, moet ik alleen maar berekeningen maken. Zal ik nog een beetje licht ontvangen of niet? Zal ik het wel doen of niet? Zal het als ik het wel doe, zal het wel legitiem zijn of niet? Het is een beetje paranoïdaal, maar dat is wel nodig. Nieuw, omdat we anders, als ik dan nog meer ontvang, dan doe ik het voor mijzelf. Net zoals het als je zit ergens in een café en je drinkt. Zal ik nog een borreltje doen of niet? Als ik het borreltje doe, doe nou, dan, ja, dan kan ik niet dan mijn werkstuk afmaken. Of, to, of dan keek ik opeens dat, dat, dat die uh, erg zo een beetje mollige vrouw die tegenover mij zit, dan wordt het steeds mooier, vrouwelijker, steeds fijner zo so in mijn ogen. Nou, dan nog een borreltje, dan is het dan dan wordt net voor mij net als mis. een World. Dus zal ik het wel doen of niet? Ja, dan zal ik het allemaal berekeningen maken. Waarom? Wij zijn niet gecorrigeerd. Daarom is het al die berekeningen maken. Maar daarna zal niet meer nodig zijn. De mens zal al geen. Uh, gecorrigeerd zijn, dan zullen we geen, uh, geen misbruik zouden kunnen maken. Niet in staat zullen we dat zijn om dat te doen. Zoals mijn vrouw dat zegt, beeldig. dat uh, er zullen overal plaatsen staan bijvoorbeeld iemand wil en, en uh, heeft zin vandaag, heeft staat op en heeft zin in, in een mooie auto te rijden. Er staat ergens een, uh, weet ik veel, een uh, Lamborghini zo'n yeah, so mooie auto, of een andere of een an Rolls-Royce, en ik wil vandaag een beetje een Rolls-Royce rijden ik heb gevoel nu, oké doe ik dat, en de andere dag heb ik dan gevoel van, nee, eh, ik wil gewoon ik moet ergens naartoe, ik pak dan even een valide wagentje. ja, dat is mijn stemming. ik ben dat, dat. en de andere reed, de ene reed dat, want er zal niet meer status zijn, om dat te rijden en ek, niemand zal meer dat dat zo'n hebberig zijn, dat die zegt nou, oh! Nu is het alleen maar hebberigheid. Nu, waarom we waarom iemand in een gewone auto dat je een andere reedt, een Maserati, of al ah, die andere mooie auto's? Het is status. Status speelt een grote rol. Wie ben ik? De mens ziet zichzelf wat hij bent, wat hij is, aan zijn status. Wat ik heb, dat, is, dat ben ik. Dat is de, de wet nu nog steeds van deze wereld. Er wordt nog ook nu ook veranderd, maar steeds... Duidelijk. Maar daarna zal niet meer dat zo zijn. De mens zal zijn innerlijk machtig zal zijn. Zal leven door zijn innerlijk. En uiterlijk natuurlijk ook. Maar zijn uiterlijk zal dan een functie zijn van het innerlijk. Het ja? uiterlijk zal dan uh, het gevolg zijn van het innerlijk. En niet zoals het nu is. En dan zal het niet meer een rol spelen. Wie, wat voor status? Wat voor dat? De status zal zijn in hoeverre wat kan ik doen nog meer voor de wereld ja, voor om dichterbij nog, Zal natuurlijk zullen we altijd blijven de ontwikkelingen ja, als het alles volmaakt is wat moeten we dan doen hebben we geen werk meer aan onszelf, ja of niet ja of niet nou wie heeft een antwoord als kijk, stel dat het al Mashiach komt, komt er al het, het licht van de Ketter en alles is volmaakt en dood bestaat niet meer en ieder is volmaakt dan in, in, in die generatie vanaf die generatie. Wat moeten we dan doen? En we hebben alles wat, wat, wat het nodig is. Alles, alles is wordt geregeld. Zullen ook alles, zullen, alles uh, speciale robots, wie weet veel alles, zullen alle werk doen. Al dat vuile werk zal al iemand anders doen. Hainna, zullen, in plaats van harde zullen zullen dan speciale robots zijn? Dat er niet toe het Dat is niet onze taak. Want het materieel is niet zo dan belangrijk. We hebben alles wat we, wat we nodig hebben. Wat zullen we dan doen? We hebben geen, geen correctiewerk nodig, ja of niet? Alles is gecorrigeerd. Ja, ja. Ik, ik ben dan voel ik alleen maar één sof. Hoe dan? Wie denkt wat zal dan doen? Zal zijn? Oh, nog er is, is er einde, het einde van het licht of niet? Eén nee. sof heet het. Eén oneindige. Zal altijd de weg zijn naar vervolmaking. Welke vervolmaking? U bent helemaal, ben helemaal klaar met, met de correctie van mijn ziel. Maar er zijn nog allerlei andere dingen die nog van, van het licht te ervaren. Veel hogere dingen, hogere dingen, oneindig hogere dingen, steeds, steeds verder gaan, steeds dieper gaan, etc. Dus er komt geen einde. Aan de bevatting, geen einde kan komen, zal komen aan het leven hierop, aan het leven, überhaupt weet ik Waarom? Kijk nou hoeveel, hoeveel komen we nu. Allerlei neutrino, neutrin, allerlei elektroontjes, alles diepere, diepere, dunnere vormen van energie, ja of niet? Allerlei, ja, protonen, neutronen, weet ik veel van alles, en steeds meer wordt het ontdekt, en nog meer ontdekt zal worden. En steeds komen we nooit uit. En dat is het geweldige van het van dat Eindshof. Dat hoe dieper we komen tot hem, tot het Eindshof, hoe meer de, meer de werelden zingen, zullen we gaan zien. Eigenlijk Alleen wat wij nu zien, dan zeggen we nou, wat de boer niet weet, eet je niet. Dat is alles wat ik zie. Waarom? Wij zijn niet gecorrigeerd. Daarom denken we dat dit alles is. Het is wel alles hier op aarde en tegelijkertijd is het nog niets wat wij ervaren. Wij ervaren absoluut uh, weinig van wat er allemaal het potentieel is om te ervaren. Welke smaken zijn er in het leven? We weten niet. We, we, we, wat de boer niet weet, eet hij niet. Waarom? Geen overeenkomst naar eigenschap. Maar hebben we dan nog iets individueels? Absoluut individueels. Natuurlijk is jouw... Natuurlijk individueel. Aan de ene kant hebben wij absolute eenheid met elkaar. Eigenlijk eenheid met elkaar, dus wat nieuw alles door ons lichaam ons niet gecorrigeerd gedeelte ons lichaam is hebben wij dat uh, dat scheidt ons van elkaar al die draadjes, die draadjes zullen we weer op that, uh, aan elkaar kunnen, uh, weer kunnen herstellen en dus dan zal je voor ons al zo zijn dat of ik thuis ben of ik buiten ben ik zal mij even veilig voelen, als, of ik thuis ben. Of ik thuis ben, of ik naar buiten kom, alles is veilig. Iedereen geeft het om jou. Iedereen zal geven, net zoals broeder en zuster, iedereen is absoluut geven dat, waarom is het? Niet omdat wij zo goed zullen zijn, maar wij zullen niets anders weten, dan met elkaar om die manier om te gaan. Want iedereen zal anderen voelen als zichzelf. Ja? Nou, dan zeg je, waar ben ik dan? De innerlijke verbondenheid met het licht is altijd individueel. En alles bestaat en zal altijd bestaan uit twee elementen. Alles bestaat van wat? Het algemene en het bijzondere. Nou, altijd zal zo zijn. Het algemene en het bijzondere. En het bijzondere zal elk mens apart zijn. Zal een persoonlijke relatie hebben met een sof. En daar is geen einde bestaat aan dat licht eens of onvoorstelbaar dat het zo is. Geen einde. En wij zijn, het is moeilijk voor ons dat in te denken, dat we voelen, voelen dat wij eindig zijn. En wij moeten weten dat aan de ene kant wij zijn eindig, aan de andere kant zijn wij ook oneindig. Onze linkerlijn doet ons gevoelen dat wij eindig zijn. En onze rechterlijn aanhechten aan Ghassadim geeft ons het gevoel dat, dit wij on, dat wij oneindig zijn. Duidelijk. Die twee eenheden, en dan in het, in het, wanneer het in de tijd van de volmaaktheid, na de komst van de machine, machine, dan zal dat de absolute eenheid zal blijven worden tussen linkerlijn en rechterlijn. En dat kunnen we ook nu zien. Als je leert Kabbalah, zal je ook zien dat. Arigantin al flink zit zo, so, maar, maar Atik, bij Atik bestaat geen linkerlijn meer. Bij Atik. Dus boven de Arigantin bestaat nog de eerste portsoog van het uh, van zevoet, is Atik. En bij Atik bestaat geen linkerlijn. Alleen maar rechterlijn. Hoe? Huh? Geen Hè? Geen lijn. nee. Alles, beide in één. Maar als, als rechterleid. Dus onder de prerogatieven. prerogatieven van de rechterlijn. Dus het is alleen maar. Zich manifesteert alleen maar de rechterlijn In Aitik. Okay. Ook wij zullen zo opklimmen. Dat het bij ons zal ook. Geen. Uh, gevoel van. Uh, sterfelijkheid. Of. Eén eind, einde, ja, eindig, het eindig uh, zal gevoeld worden. Maar altijd, individualiteit zal altijd blijven. Eigenlijk, de individualiteit zal nog uh, in, in geweldige mate toenemen. De mate van de, de, het ervaren van zijn eigen individualiteit. En zal ook enorm bevorderd worden. Kijk nu ook. Kijk nou naar de, al de mensheid, de, de geschiedenis van de mensheid. Indivi het individuele wordt steeds naar boven, naar boven gebracht. Naar, naar, we zeggen dat steeds uit de verf komt, steeds meer manifesteert zich. Ook in, nieuw, in deze maatschappij gaat enorm veel. Maar het probleem is dat het alleen maar, als lijkt wel dat het alleen maar naar één kant alles komt. Alleen maar naar de kant van de individuele. Het moet zo so zijn. Het kan niet zo op die manier zijn. Het moet zo so zijn dat het geheim en de sleutel daarvoor is dat hoe men individueel hoe individueeler men wil zijn, des te de algemener men moet zijn. Het <laughs> is de het aardse verstand begrijpt dit niet. Aardse verstand begrijpt die paradoxale paradoxale paradoxale niet. Dat wil je jouw vervulling, dan moet je, wil je jouw persoonlijke vervulling, dan moet je het wel, het algemene, zoeken naar het algemene. Ja? Zonder het algemene uh, uh, te streven naar het algemene aspect, kan je ook jouw eigen individuele vervulling niet zien. Duidelijk, zo is het in elkaar, dus wil je, wil je jouw vervulling? Dan moet je wel jou uit jouw uit jou schil eruit trekken. En tegelijkertijd binnen jezelf blijven. Uit je schil betekent niet dat jij je hart verpacht aan anderen. Dat jij zegt, ik hou van de hele wereld. Of, of ik, kan, ik geef anderen lief. Niet dat. Maar de houding van binnen, jouw bevatting van de wetten van het heelal, die maakt jou ook... Uh, Respond, respond, responsief, zeg dat, uh, ja, verantwoordelijk ook, en ook, uh, voor de hele wereld. Ja, aan de ene kant, absolute individualiteit, en dat gaat absoluut gepaard met het gevoel dat, van jouw absolute verbondenheid met de hele wereld. eigenlijk ook met alles wat leeft. Ja, met dieren, met plantjes, met alles dat het, de, in die mate waarin jij gaat voelen dat elke dag meer en meer. Dan kan je zeggen. Ah, het wordt mij gegeven. Ja. Het wordt mij een beetje gegund meer. Ik ga dichterbij aan mijn doel. Ja, aan mijn ware, ware vervulling. Ja, in die mate waarin jij ook de, het algemene lief gaat hebben. Duidelijk. Dat is ook een van de redenen dat wij kunnen niet alleen maar blijven alleen thuis leren, alleen in studiekamer kabbala. Dat dit uiteindelijk de tijd komt dat wij ook naar buiten willen, willen we ook anderen geven. Op welke, man welke manier dan ook. Zelfs als zij dat niet willen. Zelfs als zij, als zij willen zichzelf doden, dan moeten wij aan hen een zekere, een zekere, eenvoudige middelen geven dat zij gaan Inzien dat het leven toch meer waard is dan de dood. Uiteindelijk. Maar dat moeten we ook naar buiten brengen. Het is niet anders. Het is geen kabbala is Niet uiteindelijk komt het. Eerst moet je natuurlijk jezelf. En natuurlijk moet je die combineren. Aan de ene kant moet je absoluut je afzonderen. Aan de andere kant moet je absoluut je openbare jezelf voor alles. Voor de hele wereld. Het is paradox. Ja, hoe kan je dat die combineren? Dan altijd proberen ze één kant van de medaille alleen maar onder ogen te krijgen. Ja. Of ze gaan vluchten naar een monnikenoord. Ja, ergens naar een. Ja, naar daar dat hoort. Zeggen, oh, daar kan ik de schepper dienen. En dus altijd komen ze altijd bedrogen uit. Denk ja. Omdat dit de twee kanten zijn. De mens loopt op twee voeten. Twee krachten zijn er. En zo de mens moet altijd doen. Aan de ene kant ben je, ga je jezelf afzonderen, maar niet omwille van afzondering. Aan de ene kant ga je afzonderen om jouw individuele krachten op te brengen. Om waarom? Om jouw vervulling in te gaan. En waarom? Om jezelf met de hele wereld te verbinden. En niet op andere manieren. Oh, ga naar mijn vervulling zonder de mensheid. Ik heb dat niet nodig. Het is een wassenhuis. Onthoud dat erg goed. Duidelijk. Jouw vervulling is verbonden ook intrinsiek met de vervulling van de hele wereld. Als je alleen naar jouw vervulling uh, probeert te, te, uh, te streven en uh, los in binnen jezelf van de hele wereld. En dat betekent niet jouw broeders alleen van vlees en bloed. Uh, ja, maar de hele wereld absoluut. Dat jij uiteindelijk komt tot de bewustzijn dat, dat, dat het meest afgelegen uh, volk dat jij nooit gekend had of zo, is voor jou wordt het net zo dierbaar als jouw volk. Dan moet je groeien daarvoor. En natuurlijk, natuurlijk als er dat is allemaal verschillende lagen bestaan. Aan de ene kant bijvoorbeeld ben ik Joods. Dat is mijn innerlijke gedeelte, dat, bijvoorbeeld waar ik mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn wortels. Maar daar heb ik, boven heb ik dan weer andere lewouschin, andere omhulsel, zelf ja niet. Dus je moet bij jezelf, jouw wortel blijft jouw wortel. Je kan het niet, niet vers, versmaden, je kan het niet kapot maken. Dan is het absoluut niets, dan word je niet nog, nog jij, nog, nog help je, nog jezelf, nog, nog, nog, nog de wereld. Je blijft jouw wortel. Je moet wel altijd uh, trouw blijven aan die wortel. Niet aan jouw nationaliteit, niet aan al die dingen, maar trouw voelen in jouw wortel dat organie, dat or, ik zeg dat, zit het verbonden aan jouw wortel. Ja, maar waarom? Jij kan niet andermans van andermans wortel gaan zuigen. De krachten, ja. Je moet voelen, voelen jouw wortel. Wat het oog mag zijn. Niet dat anderen vertellen jou wat jouw wortels zijn. Jij moet zelf van binnen voelen en komen naar jouw wortels. Aan de andere kant, bouw je andere buiten dus eromheen bouw, bouw je de omhulsels die verbondenheid leggen met de andere, met de hele wereld. Dus eerst bouw je dan een omhulsel die jou, dat jou verbindt met jouw eigen volk, van jouw land. Eindelijk? Dan ga je weer een andere omhulsel bouwen, krachten opbrengen, krachten op, om nog een omhulsel opbouwen, dat ga je dan bijvoorbeeld... Uh, ook van Belgen houden. Eigenlijk. Eigenlijk. Ah, Belgen. Ja, ja, moet ook. Is, is, is, moet je niet zeggen dat het zo. Eigenlijk. Ja, dat moet je niet zo. Uh, zo uh. Dus dan ga je ook van Belgen. En Belgen gaat ook van de Hollander uh, houden. Maar eerst van. Wel, Belgen moet eerst beginnen met de Belgen. Eigenlijk niet met de Belgen, met zichzelf. Daarna met de Belg. Daarna met de Nederlander. Belgen hebben dan natuurlijk een keuze. Die hebben dan of Fransen of, of Nederlanders. Dus oké, okay, maar ze moeten dan zelf kiezen wat ze willen. Duidelijk. En daarna ga je de hele Europa in jezelf opnemen. Eerst West-Europa, dan ook de, die, die Oost-Europeanen. En dan steeds de hele wereld moet je dan weer nieuwere omhulsels. Duidelijk, nieuwere omhulsels. Daardoor gaat jouw kilim, jouw kilim kan uitzetten. En tegelijkertijd ga je je afzonderen om jezelf, jouw innerlijke kilim, blijf het steeds, uh, putten aan jouw innerlijke kilim. Afzondering, aan de ene kant afzondering, waarom? Hoe dieper in je zil, dus het moet zo zijn, hoe dieper in jezelf, hoe meer moet het weerklank vinden in het algemene, in het naar buiten. Duidelijk? Hoe meer naar, die, naar binnen, hoe meer naar buiten. En niet andersom, en niet, niet comedies spelen dat denken dat ik ga naar binnen, het is alles van mij, dan wordt het, het niets. Dat is niet de realiteit, denk Je moet zo so leren dat jij zo so wel in jouw kamertje, in jouw binnenkamertje, zoals so je voelt. Zo so moet je ook leren naar buiten jezelf voelen. Als je naar buiten komt, je buiten je huis, loopt, je daar ergens. Moet je precies zo so zijn als je thuis bent. Dat, dat betekent, als het jou meer lukt met de dag, natuurlijk is het niet, het is, uh, het is natuurlijk nog uh, niet aan de orde, maar als je voelt met de dag dat het zo is, dichterbij komt, deze, in deze richting, dan zit je goed. Dan zal je alles goed bevallen. Jouw werk zal goed gaan. En jouw relaties, alles zal goed gaan. Want dan ga je uit van de wetten van het we gaan verder een met, met de zorg. Waar staan wij? We staan in de, oh, de rechterkolom in de regel 34. Uh, 35. Ja, of 34. Oma Friataam, Millekabe Chogma. En ze worden, die hier zoet worden dan uh, belemmerd, belemmerd. om de Chogma te ontvangen omdat de, malhu, de massa die staat als het ware nu, die malchut die begint te werken bij de borst. En daarom onder de borst komt er geen gochma als het ware. Kie 35 ki afalpiës, massaa ze om met bepede roosarikan pie. Ik zal direct, ik zal direct gaan vertalen. Dan gaan we sneller. Die afvalpij, want ondanks het feit, ze massage ze dat deze massage, om het bij Pedro Arikampien, die staat in het hof van Arikampien. Dus die mag goed, die bij ons afgebeeld, die ons is met dat, met zwart, zwart magnetje. 36. Me kolma kom, toch, sham, een noopoel klom, daar werkt die absoluut niet. Er is geen werking hier in het hoofd. Er is geen werking van die massag. Waarom is het zo? Omdat die Malchut, die Wihima, die, die Bina, die wil geen chokma ontvangen. Dan is er geen... Äh, äh, de kracht van die Malchut kan niet daar äh, äh, merkzaam werk, werken. Ki-Sham-Om-Dim, hij zegt zelf, kijk. Ki-Sham-Om-Dim, 37, Abba wihima daar staan na de pe. Staan abovoima de hoogere abovoima. Schehem pchinat hagar de bina. De die zijn garde bina. Die zijn drie eerste van de bina. En drie eerste van de bina is als hoofd. Anek shavim. Achtembertach od lichinat roch arichanpim. Die acht worden. Anek shavim. Die geacht worden. Od nog steeds. nog. Liefgenaat Roos, Arikantin, die worden ook graag nog als hoofd van Arikantin. Mita om de reden zoals boven gezegd werd. Duidelijk omdat zij geen chochma, ze willen alleen maar chassadin Ababwee. We nemen we vinden dus, of het blijkt dus, ki 39, makom Hazé. De heinu mima'al azairan pin. Mima'al azad de bina. Sholet koe hamasach. 39. Dus, we nemen za. Wij vinden dus. Of het bleek dus. Ki. 39. Raakbamakoma chazé. Dat alleen maar in de plaats van de haze Kijk naar de borst. Deheb naar de borst. Ook bij ons precies. Ook precies hetzelfde. Ook bij ons hetzelfde. Dat alleen in plaats van de haze Hainu, de Hainu, dat wil zeggen. Mimaale zaad, de Bina. Boven, zie dat? Boven de zaad van de Bina, dus boven de jirsut. Zeg so, die. Uh, Cholet. 40, heerst. Koach De kracht van de massach. En massach is dan de kracht waar de, waar de begrenzing is, waar. De kracht de, van de massach. En naar beneden is de kracht van de massach. Scholet koach a massach. Geheer de kracht van de massach. Lechot zieh debina de bina. Om de zat de bina. Dus jishud. Eruit te brengen. Uh, uh, mi, uh, er, uh, om de zat van de bina. Shemitachtav die onder hem is. Onder die massach. Ja, hier staat de massage dan in de borst. En oh, daaronder, onder de massage, staat die dan die Iersud. Om hem, om hem te, te rijden te brengen. 41. Levaar me roos de Arichampin. Buiten het hoofd van Arichampin. En dat is ook, omdat het dat is als hoofd van Arichantin geldt de borst. Dan is die, die is uitgekomen uit, uit het hoofd van Arichampin. We zagen, horen, ze, zie je, zegt hij ons... En herinner je En onthoud dat zegt aan Onthoud dat dat zierantien of dat dat de zat de bina Yeshuot uitgekomen is uit de hoofd van Arjanpijn, dat wil we, we'll zeggen uit de borst. Die hangen als het ware aan de borst van Arjanpijn. En die, die kregen dan geen Chokma op zichzelf. En nu komt het verder. Dus 42. Ulf Hagardebina. Nikra. Vashem. Satim. 43. Atika. Ki harosh darichantin. Nikra. Atika. Kadisha. 42. Ulf Endarum. En Hagar de Bina, de drie eerste van de Bina. Nikraim, Bashem, die heeten in de naam. in de Sochra. Sochra numt die drie eerste van de Bina, numt die hei, satim atika, deze verborgen atik. Waarom is dat atik? Waarom is dan de Bina, de drie eerste van de Bina, numt die dan deze verborgen, uh, Atik, wat betekent dat? Die Kiharoos de Arihantin. Want, zegt die, kijk, de roos van de Arihantin, het hoofd van Arihantin, dus de ketterhochma van Arihantin. Nikra Atika Kadisha heet de heilige Atik. Dus bestaat ook een Atik, Atik Jomin heet het, Atik van de dagen, dat is de echte Atik. En de Arihantin heet. Atika Kadisha, de hele Atik. Eh? 44, let op. Uh, 44. Wekiewaan shehagar de bina, en anhezien de gar van de bina, dus de drie eerste van de bina, afalti shehem mipeo lemata ondang het feit. Dat zij zijn, befin dat zij zijn vanaf de pe. En naar beneden, dus van de P van, van het hoofd van Arichampin. En naar beneden, de eerste de kolom, de eerste regel. De Arichampin van Arichampin. Nifhanim ilo omdim, ootberos de Arichampin. Zij worden geacht, alsof zij staan nog steeds in het hoofd van Arichampin. Ja, omdat zij willen niet Gochma ontvangen, die Abouima. Dan kunnen ze ook naar beneden komen. Dan wordt het geacht, dat ze zo in het hoofd staan. Dus, ze, ze, ze lijken dan op hem. Hoofd heet, hoe heet het hoofd? Hoofd, het hoofd heet, van Arichan Pin, is K Atika Kadish, ja, heilige Atik. En, zij heeten, en de Bina, de drie eerste van de Bina heeten dan, Satim de Atik. Het verborgen van Atik. Waarom is dat zo? Omdat... Ze is net zo so als hoofd van Arichandpijn, maar net zo, so, maar toch wel een beetje anders. Keilo om ze is net als of ze staan, ood baroos darichan, als of staan alleen maar in het hoofd van Arichandpijn. Twee. Alken daru, nikraim gamhem, dus arie abavi ima. Of drie, eer, of drie eerste van de Bina, heten ook Atika. Ook zij heten als Atik. Waarom? Omdat zij zijn net zoals het hoofd van Arichan Daarom heten ze ook Atik. Maar, komt nog iets daarbij. Kmo de Arichan Pien net net zoals het hoofd van Arichan die heet ook Atik. Ja, Die heet wel alleen maar heilige Atik, Atika Kadisha. En zij heten wel Atik, als, als Arichampien. Aan de ene kant hebben ze overeenkomst met Atik. Met de Na de hoofd van Ze heetten ook Atik. Drie. Ela Mishoum Hamzaam ham Arichampien. Uh, Himats Am. Himats Ha, Ah ja, inderdaad. Ela Mishoum Himats Eh... Uh, van Arikampin, maar aangezien zij zich bevinden in het lichaam van Arichampin, eh, Nikra Bashem Satim Atika, daarom heten zij Satim Atika, de, eh, het verborgen van Atika, verborgen Atik, duidelijk. Dus aan de ene kant hebben zij dezelfde naam, Atik, Atik, maar dan een beetje verborgen Atik. En verborgen, we weten waarom, omdat die alleen maar hebben Chassadim en geen Chogma. Vze Amro De Satim Atika Kadisha Zes Le Vara Eile And that is what I said in this ogre, this the Zohar De Zoger. Satim Atika De Satim Atika De Verborgen Atik De Kaima Le di die staat om, gezegd, die uh, waar de vraagstelling mogelijk is. Bara eila die schip deze, en nu gaat hij ons uitleggen. Klomar, dat wil zeggen, raq hazat shel, hahai satim atika. Alleen maar deze drie, alleen maar de zat, alleen maar de onderste van deze, van deze. Satim Atika van deze bina, van deze bovenste bina. Dat is de bovenste bina, alleen maar drie eerste. Alleen maar de zeven onderste van die bina. Hanikra Jirsud, die heeten de Jirsud. Van de borst vanaf de borst tot de tabur. Shehem, Hinaat, Kaimale, Shila, die zijn waar wel de vraagstelling mogelijk is. Hier is wel de vraagstelling mogelijk is in de Jirsut. En ga uh, wij gaan nog met Mestrater Shemp, God's nog vanavond nog. Dat hij gaat ons geweldig uitleggen. Wat betekent dan dat de vraagstelling mogelijk is? Alleen vanaf Jirsut. Hij zegt. De Heino. Wat betekent dat de vraag mogelijk is? Kijk nou wat de vraag mogelijk is. Wat is de vraag? Wat is de vraag? Wat is dan wat zei dat de vraagstelling mogelijk is vanaf Jirsut? De heino. Le kabeer betoham et al zon. Aridei, man, dat wil zeggen, wat betekent dat? Dat dit vraag mogelijk is. Vraag betekent, wat de prevent vraag. Vraag betekent tekort, ja of niet? En wat betekent dat? De haino, dat wil zeggen. Acht. De haino, dat wil zeggen. Le kabeer betoham et zon. Dat zij om, om in zichzelf zon te ontvangen de zeranpin en Noekwa alidee aliat man door het opstegen van de man kijk nou wat, wat betekent dat vraagstelling dat vraag betekent ja vraag betekent dat een lagere gaat een vraag stellen aan de hogere als het ware en de hogere moet het beantwoorden wie is de hogere, dat is dan die hier en de vraag komt van wie van zoon van Zerampin en Noekwa wanneer komt een vraag dan komt, ja, wat betekent vraag? Dan komt, dan de man komt, die komt naar, naar Jirsut toe. Ja, de vraag. En dat is wat hij zegt, dus de man, die steekt op, naar van zon, die komt naar Jirsut op toe. Dat is de vraag. En dat is wel mogelijk in Jirsut. Maar bij Abba we maar niet. eigenlijk, Omdat de zoon Zeeran Nukwa, die hun bron is. De zeven onderste van de Bina. De zeven onderste Bina, die helpt hen. Maar Abou niet. Abou die bevinden zichzelf samen en dan alleen maar Chassadim. Daar is geen vraag mogelijk. Waarom? Zij stegen niet op. De zon steegt niet op naar Abou zelf. De zon steegt op naar. Geeft het. De zon doet zijn vraag, man opstegen naar de onderste bina, en niet meer. Deinig. Maar waarom zeggen we dan soms, dat zeggen we ook, dat de zon, die komt ook in de aboe ja Hoe? Das, da, hoe komt het? Dat jershut, jershut is de drager, dat jershut is de drager dan van die, als zon steigt op naar de onderste bina. En dan, voor de volgende keer, staat dan de zon, die stijgt op vanaf de plaats van de Yershut, naar Abouhima. Maar altijd is het zo, so, wie staat altijd voor de zon? Wie? Altijd bij elke opsteking? Wie staat altijd boven de zon? dat Natuurlijk. Leuk die verhoudingen kloppen altijd, eigenlijk. als wij zeggen, ja, iedereen volgt, iedereen volgt ook? Johan, volgt. Nee, een beetje. Kijk, als, kijk, als één sfera steekt op naar een hogere sfera, dan betekent dat niets verandert, de hele ladder blijft dezelfde, dus dan, dan, laten we zeggen, uh, bina steekt op naar gogma, ja, dan wie is dan voor de Chokma? Wie is dan, wie, wie staat voor de, voor de, voor die Bina? Keter, maar Chokma natuurlijk is Chokma, want Chokma is ook opgestegen naar de, de kijk, Bina, als Bina steegt ook naar de Chokma. Ja, Bina, gewoon voor, een voorbeeld. Wat gaat gebeuren? Bina steekt op naar de hoogma. Wat zit dan die Bina op haar, op haar volgende plaats? Wie kan het zeggen? Niets verandert in het geestelijke natuurlijk. Eerst, de, natuurlijk, de eerste die zij daar aantreft van binnen haar, als, als Bina steekt op naar de hoogma, dan is Bina de Bina het uitwendige van het geheel, ja of niet? lagere, komt naar het hogere, die wordt net als hogere, maar die is dan omhulsel van het hogere, ja dus die bina, die staat nu op de plaats waar de chogma was, binnen die binnen die bina is chogma. ja of niet het klopt en, klopt het ja, en wie is nog binnen, wie zit ze nog meer binnen, Keter. duidelijk de ketter is nog ook daar weer binnen haar, of we kunnen zeggen binnen, we kunnen zeggen hoger hetzelfde. Of je zegt het iets is innerlijker, uiterlijker of laag hoog. Hoe je dat gewoon ziet. En de ketter in de magoed van het hoog. Het en de Precies, de het hoog. en de ketter kan ook zien dat nu al, de ketter zit al op dat moment, bij de bidden van een hoger. En al is zo gaan ze allemaal omhoog, omhoog, omhoog. Ieder heeft nu, nu een, een stapje verder gedaan. Totdat. De Galgalta, ja, de Keter van de van de Adam Kadmon, ja, de Keter van de Keter van de Adam Kadmon, is nu, sit nu in een sof. Dat is Op die manier, so, so if I sit in de manier. We hebben nu een of sof?